Goedemorgen, ik ben Dielke deertijd. Dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben flink wat drank gehamsterd vlak voor de nieuwe regels ingingen. Sinds 1 juli mogen winkels geen megakortingen meer geven op alcohol. Dat hebben deze shoppers ook gemerkt. Ja, dat weet ik, ja. Dat heb ik gehoord. Ja, wat vind ik ervan? Ik denk niet dat het heel veel zal helpen, als ik heel eerlijk ben. Nee. Weet je wat ze moeten doen? Alles wat ongezond is, mogen ze nooit mee stunten. Maar alles wat gezond is, dan moeten ze juist veel meer aanbieding meekomen. Groente, fruit. Juist hem. Gezonde dingen. Voorkomen is beter dan genezen. 25% korting op drank is nu de max. Volgens onderzoekers hebben mensen vlak voor de invoering meer flessen in een mandje gelegd. 33% meer dan een jaar eerder. Na het ingaan van de wet zakte de verkoop juist terug. Een grote brand op een bedrijventerrein in Amsterdam. Een loods die vol stond met foodtrucks is afgebrand. In die loods werden ook gasflessen opgeslagen. Er zijn geen slachtoffers en we weten niks over de oorzaak. Booking.com heeft de afgelopen maanden flink verlies geboekt. Dat komt natuurlijk doordat we nauwelijks hotels hebben geboekt. Het verlies komt ook door de loonsteun die Boeking heeft terugbetaald. Daar was gedoe over. Het reisbedrijf kreeg een flinke bak overheidssteun, maar deelde ook gewoon bonussen uit aan de Hoge Pieven. En ze gingen er eens even lekker voor zitten vannacht bij Zwemclub de Otters in Bussum. Daar komt openwaterzwemmer Ferry Weertman vandaan. Hij ah, is officieel een otter. Ja, ja, ja als hij competitie zwemt met de Otters, dan mag ik hem nog steeds begeleiden. Dat is, Dat is wel leuk. Ja. En op de vorige spelen won Ferry goud op de 10 kilometer open water zwemmen. Dat haalde hij dit keer bij lange na niet. Hij werd zevende. Toch is zijn zwemclub trots. Ik blijf trots. Ik blijf trots op Ferry. Dus dat uh, maakt niet uit. De plaats maakt niet uit. Ik blijf trots. Altijd. Waar hij ook finisht. <laughs> Het weer, de dag begint mooi, maar vanmiddag en vanavond kan het weer losgaan met onweer. Het kan veel regen vallen in korte tijd, vooral in het oosten en het noorden. Het wordt een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Den Oever-Herenveen staat bij de zand een file van 3 kilometer. en De vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. Het verkeer richting Friesland kan voorlopig beter omrijden via Flevoland of de A1 en de A6.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 Then I'll start. wine a little tegen I never thought I'd find Oh yeah, oh yeah Believe me, I would never lie I'm not giving you up I won't give you up I'm getting higher and higher The skies are falling in Desire, desire I go, oh yeah, oh yeah, you show me where and I will go, oh yeah, oh yeah, for you I would sell my soul, I'm not giving you up, I won't give you up. dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er zijn meer beelden beschikbaar gekomen van de mishandelingszaak op Mallorca, zegt het Openbaar Ministerie tegen de Telegraaf. Mogelijk zijn het beelden van de mishandeling van de 27-jarige man uit Waddingsveen, die uiteindelijk overleed. Verzekeraars hebben tot nu toe bijna 13.000 schademeldingen gehad die te maken hebben met de overstromingen in Limburg vorige maand. De meeste claims komen uit Valkenburg. Mensen met corona die volledig gevaccineerd zijn, besmetten veel minder vaak huisgenoten dan niet gevaccineerden. De kans neemt dan met ruim 70% af, blijkt uit onderzoek door het RIVM. Het weer, wolkenvelden waar af en toe de zon doorheen komt. De temperatuur loopt op tot een graad of 20 met uitschieters naar 24 graden. Later op de dag regen.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 New York City In a fun, kitschy hotel Ta pappa vinget aan bovenaan. Siedu la parla mi ès americano. sa falla mora sotta luna? Kom maar te wenen, ga ver die Aido viu. Papa l'americano. We Vandaag is je, vandaag Zij in het echt gezien weet je wat ik met die rap verdien? Mm. Best veel waar dit man het me. Kom en zitten, het is dus nooit in die Hennessy yeah. Ah, ah, oh, mm, oh mm. Zij vraagt wat ik doe het oh. is dus laat ik hem, mm, mm. Maar ik check je morgen vroeg Ik mm. ben op een spaceface met mijn spacecake En jij je echte facebeest Word jij mijn spacebeest En jij bent goed opgevoed, vraag het mama Today we gon' fuck je op jouw dag het is voor Spruisende Watlaas. Ook in de zomer. CFM. The sins that they fall through Another's evil